Het hotel staat bij een meer waar veel rijke Afghanen en buitenlanders komen. Toen zwaar bewapende Taliban-strijders het hotel binnengingen, ontstond een vuurgevecht met agenten. Een woordvoerder van de Taliban zegt dat de aanval is gericht tegen de wilde feesten. die op donderdagavond in het hotel worden gehouden. terwijl vrijdag de islamitische gebedsdag is. In Mexico is een zoon van de meest gezochte drugsbaron opgepakt. De Mexicaanse marine arresteerde hem in de westelijke deelstaat Jalisco. Zijn vader is Joaquin Guzman, de baas van het machtige drugskartel Sinaloa. Die ontsnapte elf jaar geleden in een waskarretje uit de gevangenis. Sindsdien is hij voortvluchtig, maar hij geeft nog steeds leiding aan zijn machtige kartel. Zijn 26-jarige zoon Jesus, die nu is opgepakt, is drie jaar geleden in de VS aangeklaagd voor drugshandel. Het is niet duidelijk of Mexico hem zal uitleveren. Portugal heeft als eerste de halve finales bereikt van het EK voetbal. In Warschau versloegen de Portugese Tsjechië met 1-0 door een doelpunt van Ronaldo. Het weer het is nu overal droog, minimaal rond 12 graden, overdag bewolkt met kans op een bui, maar ook af en toe zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. En tot zover de dromen. Volgende week tussen twee en drie weer een stukje dromen in Nachtzuster. Maar nu weer ouderwets vragen en antwoorden. Gewoon een vraag waar je graag een antwoord op wilt hebben en die je dus wil leggen aan, uh, voor wil leggen aan een groot publiek. Nou, dat kan nu. Gewoon bellen naar 0800-1121. Al die mensen die niet slapen kunnen, hebben de radio aanstaan en dat zijn allemaal mensen die wel ergens verstand van hebben... en dan ook gaan bellen naar 0800-1121 met het antwoord. Mailen kan ook, omroepmax.nl. Twitteren kan via @nachtsuster En uh, chatten kan ook via www.nachtsuster.net. En via die site kun je straks ook uh, alle vragen nalezen. Dat is hartstikke handig. Maar bellen blijft het makkelijkst. 0800-1121. En uh, deze is voor Jasper met zijn locaties. Want Jasper die gaat straks dromen, maar waar is die dan? Say Dwarres en Werbisto. Nou, in dit geval dus in Friesland. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen. Billy. Goeie, um, nou, goeienacht. Goeie goeienacht. Astrid. Hoi. alles goed? Nou ja, het gaat. Nou, mooi te horen dan. Ja. En met jou? Ja, lekker, lekker. Hard aan het werk. Dus, uh... Oh, hard aan het werk. Wat ben je aan het doen? Ja, ja ik ben aan het rijden. Oh, ik denk, je bent boekenkasten dus, uh, in elkaar aan het zetten. Koelkasten? Boekenkasten. Boekenkasten. Omdat je Billy heet, maar die grap hey, die zal je ja. wel vaker horen. Ja, nee, nee, nee, nee, helaas, dat doe ik niet mee. Goed, wat dat kan ik voor je korte. doen? Kom met je ik vraag. Ik heb een vraag? Ja. ja ik, ik heb een vraag, inderdaad. Uh, over, over, over lingerie en bikinis en andere spannende dingen. Oh. Hoe kan het dat dat zo geweldig mooi bij een vrouw staat en dat als een man dat hebt. Dat het dan gelijk uh, belachelijk is, bijna. <laughs> ik bedoel, heb een personeelsfeestje. En ja, je hebt vrouweninjury, dan weet je wat feestje het feestje is. En doe je manneninjury, dan ligt iedereen in een deuk. Hoe kan dat? Ik bedoel, dat, zoveel schelen we ook niet of zo, denk ik, qua mannen en vrouwen of zo. We hebben armen, we hebben benen. We... <laughs> ja, ik. Nee, maar dit, ik bedoel, dit, ik ben ervan overtuigd dat dit het mooiste programma ter wereld is, hè? met vragen en antwoorden. Ik, vind, ik, ik weet van tevoren nooit waarover het zal gaan. De raarste vragen komen altijd naar voren. Ik kan het van tevoren niet bedenken, maar ik had Eigenlijk ook nee, van tevoren, okay. had ik deze vraag niet bedacht. Maar jij loopt ermee rond, dus, uh, dus nou, gaan ja, we proberen ik zat, dat ik zat toevallig, heel toevallig zat ik vanavond op Facebook en dan had je weer zo'n zo zo zo afscheidsfeestje van Henk bij dat, en dat bedrijf kwam je dan op. En inderdaad, er waren dan ook mannen die dan uh, ja met baden en, en, en, en spannende netkousen dan liepen. En inderdaad, iedereen in een deuk, hoop hier erbij. <laughs> Terwijl, ja, ik doe een vrouw uit de taart die er zo uitziet en hoe, uh, iedereen is stil. Snap ja, je? Ja, ja, ja, ja, ja. Daar kwam het dan nou eigenlijk op okay. inderdaad. Maar goed, als jij vraagt waarom zien vrouwen er goed uit in lingerie en mannen niet, dan bedoel je ja. waarom zien mannen er niet goed uit in vrouwen lingerie? Nou, waarom het zelfs ook lachen wordt. Ja, ja, waarom het zelfs uh, grappig wordt, lachwekkend. Ja. ja. Die gevoelens die opgeroepen worden, totaal verschillen gewoon echt, extreem verschillen. Maar ja een, ja, een man in een jurk is ook grappig. Ja, maar totaal niet opwindend. Maar een vrouw in een pakken is weer niet grappig. Nee, klopt. Dat, dat kan wel. Die is dan weer niet opwindend, zoals in lingerie, maar die is nee. dan wel van, ah, staat je leuk. En een staat staat vrouw serieus. in een boksershort is ook niet grappig. Nee, maar dat is wel een lekker zondagochtendje dat ze zich niet hoeft te schamen als ze dan de deur open doet van... Oh, hey, sorry, ik ben nog niet aangekleed. In de boxershort. In de boxershort. Ja. Terwijl als een man dan inderdaad het in een van de engstringetjes in zijn <laughs> kont zit, dan is het wel weer van... Oh, wat heb jij nou? <laughs> het is inderdaad heel raar. Het is inderdaad... Oh. Het is vreemder dan ik dacht, nu ik erover nadenk. Ja, ja. hoe lang loop je al met deze vraag rond, Billy? Nou, sinds vanavond eigenlijk. Ah, schiet je net te binnen. Ik zat inderdaad op de foto's van de wildvreemde oh, personeelsfeest ja. te kijken. En daar viel ja. het me zo op. Maar wat He? was dat voor personeelsfeest dat de mannen in netkousen door, door de kantine huppelen? Tja, nou ja, ik, ik, ik kwam inderdaad een oude bekende tegen. Goh, eens even kijken wat hij doet. En die zat volgens mij bij een van de bouwmaterialenmagazijnen of zo. Zoiets was dat wat. Ja. Een hoop mannen met, met, met, met, met, met, met kalk aan hun vingers en zo, en halfvaren checkies en zo, dat, dat, dat werk allemaal. En netkousen. <laughs> nou ja, ik... Uh, en dan hebt... inderdaad, tot een paar hadden netkousen en, en, en, en, en, en een gedicht voorlezen allemaal. Iedereen in een vouw en een lachen ik denk wat, dat stond feest, dacht ik. Maar toen dacht ik ineens dus van, huh? <laughs> Maar goed, jij hebt een heel andere, heel andere uh, kennissen in je Facebook-kring uh, dan ik, begrijp ik al. Nou, maar, dit was de oude klasgenoot die ik weer had gevonden. en Waar ik even op door zat te kijken van... God. En voordat je het weer zag je met baard en uh, kalknagels... en. Uh, ik collega's van hem, zag ja. ik dan... Wat een toestand. Nou, ik ben benieuwd of er iemand iets zinnigs over kan zeggen. Maar ik vind het uiteindelijk nog best een hele goede vraag. Nou, Waarom lingerie bij mannen altijd uh, vind... de lach opwekt. Ja, je ja, ja. hebt ook wel travestiet natuurlijk. Maar die doen zo hun best om er zo mooi mogelijk uit te zien dat het net niet meer lachen is... Maar als je dan weet dat er een man dan in zit, is het ook weer. <laughs> moet je dan, dat het dan, dan, dan, dan moet ook jij ook lachen. Ja, dat, dat, dat, dat heb ik dan Nou niet, ja, maar... ik, ik, ik, ik respecteer iedereen of zo, maar. Wel even ja, de lachen. Is, de wereld is niet helemaal klaar om als man in vrouwenkleding te lopen. Ik bedoel, niet dat ik het zelf wil, maar ik doe het ook niet bijvoorbeeld. <laughs> nee, nee, als je het al zou willen, zou je het toch niet doen. Als ik het zou willen, zou ik het toch al niet doen ofzo. Je hebt ook mensen die willen naakt recreëren, nou, daar ben ik ook niet de type voor ofzo. Dus, uh, maar wil je dat, moet je dat doen. Goh, ik kan me wel voorstellen dat jij s'nachts werkt, want jij hebt een hoop om over na te denken. Ja, alleen in mijn busje. Hè? Ja. Wordt... Nou ja, ik, Blijf in euh... een programma als jij. Jij moet, jij moet vijf dagen per week trouwens, erop zijn. Ja, dat lijkt me dat wel... mooi. En maar, tot zeven uur, want dat werk ik namelijk. Ja, ik, nou, ik zal vragen of we daar rekening mee kunnen houden... maar misschien kan het dan gebeuren dat ik wat slaaptekort kom. Mm, weet je weet het niet. zit mijn schema? Ik denk er nog even over na. Maar uh, okay. dank voor je vraag, ik ga op zoek naar een antwoord. Oké, okay. nou, succes. Oké. Okay. En een hele fijne nacht natuurlijk. Goeie rit, hoi. Dag, trit. Dag. Loek. Ja, goede nacht. Ik had een vraagje. Ja. Wat betekent het woord drie malen en wat heeft het voor betekenis? Um, de betekenis of waar het vandaan komt? Ja. Wat, wat wil ik zeggen? Men zegt dat het drie zegt. maar wat betekent het... Maar nou, het betekent gewoon dat als je iets uh, driemaal maal probeert, dat het dan meestal de derde keer lukt. Ja, maar waar komt het vandaan? Ja, waar komt het vandaan? Dat weet ik, dat heb ik geen idee. Scheepsrecht. Driemaal maal is. Er... Ik weet het niet. Ik, ik ga op zoek naar een antwoord, Luke. Dankjewel. je 0801121, als iemand het weet. Kom je het vaak tegen de uitdrukking of uh, komt het gewoon even in je op? Het komt er helemaal niet maar. Het, uh, het kan niet zijn dat het mij altijd uh, tegemoet komt om het zomaar te zeggen. Ja, uh, dankjewel Loek. Ik, uh, ik doe mijn best. Oké, okay, dankjewel. Goedendag. Hoi. Hoi. Hey. Gerrit. Hoi. Hallo. Zeg, uh, hallo. Zeg, ik, uh, ik wou eigenlijk graag op uh, Billy uh, reageren. wie uh, uh, over uh, lingerie, uh, mannenlingerie... Uh, ja. Uh, kijk, ik vind het een beetje een kromme stelling. Want uh, kijk, uh, het is niet zo dat iedere vrouw in lingerie mooi is. Oh, daar uh, zit ook uh, nog wat in. Ja, <laughs> ja je, je snapt wat ik bedoel. Ik bedoel, het is ja. niet negatieve doelen of zo. Maar en, en, en in de tweede plaats, kijk, uh, als hij op zo'n feestje is dan, is, dan is dat natuurlijk om te lachen. En dan ga je vanzelf lachen. Maar ik ken ook een boek. En uh, kijk, ik, die schrijver weet ik zo niet meer. Ja, maar dat, dat heet uh, toen Sikita nog zit En dat gaat over een uh, Nederlandse schrijver die dan uh, in Parijs zit. En die is dan op een gegeven moment dronken of dronken aangeschoord in een bar. En uh, daar versiert hij een heel mooie vrouw. En uh, hij gaat uh, mee naar bed in En uh, die is heel spannend gekleed En dingen zijn raakt heel opgewonden. Maar dan... Voelt hij bij die vrouw in het kruis en dan blijkt het dus een man te wezen. Dus het uh, uh, is ook niet altijd zo dat als een man in lingerie is, dat dat uh, zeg maar uh, lachwekkend is. Nee. En, en uh, zeg maar, die, zeg maar uh, nog, nog iets verder, daar, als je daar iets verder in gaat denken, kijk, het uh, uh, is een beetje misschien een rare stelling, maar. Kijk, als je... Als je uh, uh, zeg maar, ik, ik, ik ben gewoon hetero. En kijk, als je... Uh, zeg maar, als ik, als ik mijn ogen dicht zou doen... en ik zou in het uh, donker wezen... en uh, ik zou oraal bevredigd worden... Uh, um. en ik weet niet of dat een uh, man of een vrouw is... dan geniet um. je ervan. Maar zodra als je weet dat het een man is... dan uh, ga je... Uh, dan, dan woog je ervan. Uh, bijvoorbeeld de uh, oh. mensen... Ik, ik, ik, ik, ik als hetero dan... Uh, kijk, ik doe, ik heb niks tegen... Uh, iemand die daarvan geniet, uh, laat iedereen lekker genieten. Maar uh, uh, ja. Ja, ik, ik, ik vind het een beetje... We Omdat om dat lachwekkend bedoeld is, ga je ja. er natuurlijk om lachen. Maar het, het hoeft niet altijd zo te zijn. Uh, nee, maar het blijft een feit, Gerrit. Sorry, ik werd een beetje afgeleid door, door jouw voorbeeld. Maar uh, ja. het blijft een feit... Dat als je, stel, je hebt een, een prachtig mooie vrouw in mooie lingerie... dan is dat ja, ja. esthetisch, het ziet er goed uit. Ja, ja. Terwijl als je een prachtig mooie man hebt... in diezelfde lingerie... Ja, maar dat, dat is natuurlijk ook het beeld. Weet je wat je gewoon uh, in je hoofd hebt? Je wel van, kijk, uh, als je, als je een, uh, een, uh, zeg maar een mooie man in uh, mooi uh, mannenondergoed neerzet... Uh, is ook heel spannend. Uh, voor ja, maar vrouw. het hij heeft niet echt met de vraag te maken. Uh, ja, kijk, want, want kijk, uh, ja, als je dat omkeert, is het precies hetzelfde, weet je. Van, van, je, je hebt in je hoofd bepaalde verwachtingen... of uh, zeg maar uh, hoe de wereld eruit hoort te zien. Ja. En als dat verandert, ja, dan wordt dat gewoon lachwekkend... Uh, ja, misschien dat, dat het gewoon dat het, uh, dat het wel zo eenvoudig is. Ja. Ja. ja kijk, dat is dezelfde wereld. Van, uh, ik heb een uh, zeg maar uh, familie op Aruba wonen en uh, die nam een mooie pet voor me mee, omdat ik gek ben op petten. Ja. En uh, hardrokken via Aruba. Ja. En die, die pet is uh, knalroos. Ja. En uh, ik zeg ja, dan kan ik hier niet meer op straat gaan lopen. En voor hun is dat gewoon van. Waarom niet, We wel, en zijn totaal verbaasd... dat roos hier wordt geassocieerd met homoseksueel. Kijk, dus dat oh. is gewoon ook wat de ja. mens van, van gedachten in zijn hoofd heeft. Ja. Ja, nou ja, het, uh, het, het is een optie. Ja, ik weet het verder ook niet, maar dat, dat schort me zo ineens. Uh, nee. wel, van, toen ik hem hoorde praten, toen, toen, toen kwam dat uh, gewoon als gedachte ja. hem op... Uh, het, uh, nou, bedankt voor, okay. voor deze tocht door je gedachtenwereld. Dag Gerrit. Oké, okay, Ayush. Dag. Ben. Astrid, goedemorgen. Hallo Ben. <lacht> Wat een uitzending. Nou, we zijn weer lekker bezig hè. We zijn weer op de leven, hè. En we zijn nog niet eens halverwege. <lacht> Wat zegt u? <lacht> ja, dat dit. Is... En je moet nog zo lang. Oh mijn god. En Ik, ik wou het nou niet op. zeggen. Ik, ik, ik lig al krom. Wat kan ik voor hey, je doen, Ben? It, uh, nou, ik heb dat dus typisch één keer geprobeerd. Mijn vraag komt zo. Ik heb het ook geprobeerd. Uh, ja. maar, maar ik blijf man. Maar ja. ik heb het geprobeerd. Er was een vriendin van mij. En die had een paar en die zeggen, en vandaag word jij een vrouw. Oh. Nou, klaar. Nou oh. ja, mooi meedoen. En dan gaan eh, ja, die kinderen die daar, daar van alles van. Hè? Oh. Plakken en dan komt de lippenstick aan. En dan moet je panties aan en dan plakken je oh. een jur jurkje aan. En, en met ballonnen en dan had je ook borsten en al dat gedoe meer. Ja, en dan nou moeten we naar de supermarkt. Nou klaar. <lacht> nou, schoenen aan, van die rare dingen. <lacht> En aan de overkant stond iemand aan ons goeiedag te zeggen. En toen zei ik: oh, Goedemiddag. <laughs> en toen zei ik tegen de kinderen: Na nou nacht gaan we weer naar huis. Ja. Nee, het, nee, nee ik, ik, ben geen, uh, ik ben geen vrouw in een man-denk. Man, nou komt mijn vraag. Ja. Uh, de vraag is deze: We hebben de som. Ja, ja, sorry hoor, wacht even. Ik, je, net stond je nog in vrouwenkleren in de supermarkt en nu zeg je, we ja, hebben de zon. Ja. ja, ik ben snel. Ja, ben, we nee, hebben de ben, zon. Ben, ja, jij kent mij. Ja, jij kent mij. Ja, we hebben de okay. zon. Ja. Oh, oké. Okay. We ja. hebben de zon. We, we ja. hebben, nee, nee, want ik wil ook andere luisteraars uh, de, de gunnen. Hè, want ik, ik blijf ja. de hele nacht luisteren. We hebben de zon, ja. En die hebben wij nodig. Ja. Nou heb ik gehoord... Dat die gaat doven. Oh. Ja, nee, niet van vandaag. Of oh. Morgen. Uh, ja, ja. Maar dat ding gaat doven. Oh. Nou wil ik graag weten wanneer en wat houdt dat dan in? Een simpele <laughs> vraag. Uh, ja. Voor mij. Maar de antwoorden. Um, die, daar ben ik nog niet helemaal achter. Want als het uh, dat echt gaat gebeuren. Ja. Dan wil dan je het graag weten. Is, dan is het einde oefening adem. Ja. Uh, uh, uh, ja, sorry. Uh, na, na dit mooie begin. Ik heb ja. ook wel eens een aspergieverhaal. Ja. Maar die had Het is nou de zon. Weet je wat erg is? Zeg het maar. Nee, nee. Als de zon dat mag jij niet. Dat mag jij niet tegen mij zeggen. Wat? Nou ja, kom op met die benen. Nee, ik, wou alleen, ik heb gewoon medelijden met de mensen die net voor 10.000 euro zonnepanelen op hun dak hebben gebouwd... en nu van jou horen dat de zon gaat doven. Dat is toch een beetje windmolen neerzetten... en dan horen dat de wind uitgaat. Ik houd het mee op, doe. Ja, ik, uh, ik doe mijn best. Ja, hang, hang, op, hang maar op, Ben. Ja, als de zon dooft, wat gebeurt er dan... En wanneer is het? 0800-1121. Ik ga en I won't let the sun go down on me. 0801121 voor vragen en voor antwoorden. Bijvoorbeeld op de vraag van Ben: wat gebeurt er als de zon uitdooft? Rob, goeienacht. Goeienacht. Goeie beter gezegd. Hè? Ja, als je al wakker bent. Ja, en ja, ik ben weer een keer. Goeiemorgen dan. Ja, goedemorgen. <laughs> nou, ik, ik had eigenlijk een, een, een vraag, maar ik kan ook uh, even heel snel een antwoord geven op de, de vorige uh, meneer. Die had die uh, vraag over de zon, dat hij dooft. Uh, dat is uh, dat was absoluut niet het geval. Want uh, de zon die gaat uh, uiteindelijk uh, uitdijen. Ja. Over, uh, over zo'n 5 miljard jaar. Dan wordt uh, de hele aarde wordt, uh, opgezogen door de zon. dus ging van verzwolgen. En dan uh, uiteindelijk zal hij dan. Uh, uh, ja eindigen oh maar, maar dan, over dan, 5 dan, miljard, dan, dan miljard een, jaar over 5 miljard jaar pas ja over oh dan, jaar, dan ja. zijn de, de zonnepanelen van een hoop mensen toch ook aan vervanging toe ja ik denk het wel ik denk het wel dus uh, oké okay. er is nog geen paniek nee ik had maar het heel toevallig want ik had zelf ook een vraag over de zon alleen oh. een andere vraag ja dat is namelijk uh, uh, uh, de, uh, de zonnevlekken. Uh, de, uh, het is namelijk een cyclus van 11 jaar dat er, uh, dat er een toename is van zonnevlekken. En na die 11 jaar kan je dus uh, ook een zonnestorm uh, verwachten. Oh. En uh, de NASA heeft uh, een, een, een, een voorspelling dat uh, dit jaar kan er wel eens een hele zware zonnestorm komen. En dat heeft heel veel effect op het elektrische, uh, elektriciteitsnetwerk wereldwijd. Oh. Alleen. Uh, hoe groot uh, die, die storm gaat worden, dat is eigenlijk onbekend. En wat is het effect erop als die echt heel erg groot wordt? Als voorbeeld, uh, in, ik geloof in 1859 was de laatste uh, hele grote zon zonnestorm. En wat ik uh, wel eens een keer gelezen heb, is als die nou ook zou komen, dan, uh, dan zouden uh, zou wij teruggegooid worden in de middeleeuwen. Want uh, er zou helemaal geen stroom meer bestaan. Oh. Wereldwijd, dus je kan je voorstellen wat dat, dat in, impact heeft. Er wordt, uh, de, de, de, de, de hele voedselketen die wordt dan uh, in feite opgeblazen. Uh, er ja, is helemaal niks meer dan. En maar maar even voor in, mij, wat voor zijn. Of leven Rob. Ja? Wat zijn zonnevlekken? Uh, dat zijn vlekken op de zon. Uh, ja, wat daar precies, dat weet ik ook niet helemaal. Maar dat is in ieder geval een cyclus. Uh, en elke elf jaar. Uh, is de cyclus tot het, tot het hoogtepunt en dan, dan wordt het weer minder. En dan uh, heel bekend wat het effect ervan is, is uh, het Noordlicht. Uh, dat kun je zien dan uh, in het Noordelijk halfrond. Uh, vooral in Noorwegen en een Poolcirkel. dan zie je dan de, door het uh, magnetisme ...zie je dan uh, van de aarde. Zie je dan de, die, die, die zonnewind uh, langs de aarde gaan. Ja, langs de aarde gaan, een grote hoogte natuurlijk. Uh, alleen uh, als het dan heel erg is, een extreme zonnestorm, een zonnewind. dan zal het effect hebben op uh, het elektriciteitsnetwerk wereldwijd. En mijn vraag is eigenlijk: van. Uh, hoe, uh, hoe erg kan het worden? Uh, daar, daar krijg je antwoord op. Nee, oh ja. Dus in het slechtste geval. Uh, ja, dan denk je denk toch wel eens bij, bij jezelf: van ja, uh, dit jaar uh, door de NASA uitgegeven, kans om een hele zware zonnestorm. Dan denk ik toch wel, aan een maaierkalender, 2012. Ja, ja. ja Staat dus, die ook gepland voor 21 december toevallig? Nee, dat, dat rare is, kijk, de, de, de, de zonlicht doet er acht minuten over om de aarde te bereiken. En ze weten pas een paar dagen van tevoren wanneer die komt. Oh. Dus in principe, theoretisch gezien, kan je dus over drie dagen een gigantische ramp hebben wereldwijd. Alleen niemand weet het. Maar ja, maar dat, met, met een heleboel dingen wel, zo natuurlijk. Ja. ja. Goed, dus, nou... Um, goede vraag Rob, het is dus fijn om te ja, weten dankjewel. dat soort dingen. Ja, we weten in ieder geval ja. dat de zon niet uitdooft. Maar nu zijn nee, er weer vlekken. Nee, absoluut niet, nee. Goed. Nee, want uiteindelijk krijg je een supernova en dan, uh, dan, uh, dan, ja, dan, dan krijg je weer een zwarte gaten, toestanden. Maar ja goed, dat zijn allemaal ja, andere dingetjes. Maar goed, uh, dat vind ik wel een interessante vraag. Uh, kijk of iemand uh, antwoord heeft. Nou, dankjewel. Oké, okay, er dan. Oké, okay, dag op. Oké, okay, een fijne dag nog. Hetzelfde. 0800 1121. Als je een beetje verstand hebt van zonnevlekken. Abdul. Oh, goedemorgen, Zet. Hallo. Hallo. Oh, ik vind het zo'n grappige stelling oh, um, van die man over Lenserie. Waarom het bij vrouwen zo mooi is? Bij mannen grappig. Ja. Ja, ik vind het lachwekkend. Maar volgens mij is die Lenserie zodanig ontworpen... Om de vrouwelijke delen, die je er mooi, mooi vindt om die te situeren. En als je alleen die bij een man wordt gedragen. dan komen die vrouwelijke delen niet naar voren. En dan is het lachwekkend, lijkt mij. Ja, dat, ik, daar heb je een punt. Ja, denk ik hoor. Maar, maar, maar goed. En dan heb ik zelf nog een vraag. Ja. Over, over, licht, over lichttherapie. Ja? Ja. Hoe. Hoe, um, hoe wordt het. Hoe, hoe wordt het nou. Uh, medisch verklaart dat uh, kleurentherapie uh, zo goed zijn... dat ze zelfs willen beweren dat het beter is dan pillen die we uh, gebruiken tegen bepaalde ziektes. Dat kleurentherapie genezend werken. En wat, wat is uh, kleurenlichttherapie? Wat is dat? Ja. Nou, dat zijn dus uh, therapieën met allerlei kleuren. En uh, door middel van allerlei kleuren te gebruiken... kun je ook bepaalde ziektes genezen door kleurentherapie. Oh. Ja. En wat voor ziektes zou je dan kunnen genezen? Nou, er schijnt dus van alles. Er schijnt dus psychoses kunnen genezen. Je zou, je zou ook uh, aandoeningen kunnen genezen. En ik weet niet of er überhaupt geprobeerd is met kanker, maar het schijnt dus echt effectief te zijn. En... Kleurenlichttherapie? Ja. Nou ja. Kleurentherapie, ja. Oké, okay, gewoon meer informatie over kleurentherapie. Ja, nou, ik, ik, ik, ik ben benieuwd of iemand daar. Uh, ja, ik had er nog nooit van gehoord. Misschien, misschien heeft het ook wel verband met de zon toevallig. Over... Het, Net, de de ja. kleuren en licht en therapie, ik vind het ja. allemaal heel logisch klinken. 0800 1121. Ja. Ja. Ik ga op zoek, Abdoel. Ja, nou, fijne, fijne dag. Uh, ja, dankjewel. Uh, dag. Dag. dag. Mevrouw Meijer. Ja, nacht Astrid. Hallo. Ik, uh, ik had uh, een antwoord op drie maal scheetsrecht... Oh, fijn. Ja, uh, drie-man scheepsrecht, dat was dus als uh, jonge matroos op een schip uh, was en niet ervaren, dan uh, mocht hij twee keer falen, maar de derde keer moest hij dat wel doen. En faalde hij dan, dan kwam hij voor de scheepsrecht. Oh. Ja, dus dan was het foute bol, dan was hij niet geschikt. Oh, dat is eigenlijk heel negatief. Ja, driemaal ze. Maar er zijn ook andere uh, uitdrukkingen die voor bepaalde dingen uh, gelden. Dus um, als, je, um, als je je rijbewijs moet halen... en uh, je komt thuis met... nou, ik ben gezakt de eerste keer. Ja. De tweede keer is de persoon ook gezakt. Ja dan krijgt hij dus te horen van uh, de andere: nou man, kom op, prima scheepsrecht hoor. Ja, ja. <laughs> Terwijl eigenlijk zeg je dan tegen iemand... ah joh, kom op, je nog een keer falen en je komt voor de rechter. nee. Het dat, is toch raar? Dat golde, nee, dat geldt alleen voor de schepen. Maar ik vind maar, dat het zo'n oorspronkelijke betekenis... dat het niet meer aansluit met hoe we het nu gebruiken. Ja, nee, maar het... Nee, het... Dus het is zo, als hij twee keer zakt, de, of voor zijn wijbewijs bijvoorbeeld... Ja. dan de derde keer wordt de moed ingestroken, dan lukt het je. Ja, Ja, ik weet, wat, dat weet ik, wel. ik weet wel wat dat betekent... maar ik vind het gewoon helemaal geen recht doen aan de oorspronkelijke betekenis van de uitdrukking. Ja, maar wat is dan volgens jou de betekenis? Dat als je drie keer iets verkeerd doet, ja. dat je dan gestraft wordt... Nee, het is positief. Oh. En, en ook wanneer iemand in de winkel uh, tegenkomt... dus zeg maar, je komt de dame of de heer in, de gang, in die gang tegen... en nou één keer en je kijkt elkaar weer twee keer... dat wordt wel, uh, dat wordt wel een beetje typisch. Wel grappig, ook maar typisch. Yeah. Dan zeg je tegen de persoon... derde keer trakteren hoor. Yeah. Ja, dat heeft ook met het scheepsrecht te maken... Nou, ja, oké. Okay. Gewoon van de derde keer. Ja, de derde is, keer ja, heeft consequenties. Ja, de derde keer heeft de consequentie dat ik jou of jij mij trakteert. Ja. Die het elkaar het eerste tegenkomt de derde keer. Nou, de vraag is beantwoord lijkt me mevrouw Meijer. Ja, het lijkt me ook toch. Is dit gewoon uw basiskennis of zit u nu stiekem met het uh, etymologisch woordenboek op schoot? Nou, oké, okay. kijk maar eens in het woordenboek. Ik denk, ik denk echt dat het zo is. Ja, nee, ja, als u het zegt, dan nemen we het gewoon aan, toch? Nou, dat is wel zo. Want ja. ik, uh, ik, ik hoor het vaak vroeger meer dan nu. Ja. Want dan was het uh, nou derde keer scheepsrecht, hoor. Ja, drie keer scheepsrecht. Dat, ja. ja, drie keer scheepsrecht. Maar dat, het komt vandaan van de schepen... Dus wanneer de jongste matroos tot twee keer faalt... en als hij dan de derde keer faalt, dan komt hij voor het scheepsrecht. En wat gebeurde er dan? Ja, dan kreeg hij straf. Oh. Hij met een tandenborstel. De kajuiten poetsen. Ja, de, de, ja de, vooral uh, de vloer van het schip. Het kombuis. Ja, ja. precies. Oké, okay. dank u wel, mevrouw Meijer. Oké. Okay. Dag. Dag, Astrid. Haar, hallo, hallo Haar. Hey, hey, ik ben erin. ik heb 13 en gewacht. Het is 13 en een halve minuut? Ja, ik heb het bijgehouden. ik heb een, nummer, een nummermelder en ik heb... Ik, een dat vind ik veel te weinig, dertien ja? en een halve minuut. Dan ga ik eerst nog even met iemand anders praten. Hey, Kijk het even, beste uh, lieve, lieve schat van mij. Dertien en een halve ben, minuut, wat is nou dertien en de een halve minuut? Ik ben het voor jouw programma, ik zal mijn kennis. Ah, hey, dan, dan piep als je ben. nog hallo? niet deze kwartier moet wachten. Ja, dat, dat, ik zeg hard en niet, ik ga geen oren en ogen open. Anyway, ja. ik, ik heb vier, uh, vijf antwoorden op dingen die ik allemaal net hoor door de telefoon. Ja. Vragen die gesteld worden. En ik kan ook één vraag bijdragen aan het geel. Nou, ga je gang. Oké. Okay? Ja. Nou, het punt. Uh, vandaag, wat voor dag leven we nu? Dat weet iedereen, denkt hij. Ja. Wat de, voor de, dag? Op dit moment, wat zeg je? Wat, wat, nee, wat voor dag het is? Ja. We, Vrijdag? Nee, ja, het oh. is vrijdagochtend, juist ja, wat je noemt. Nee, op dit moment, nu, 3 uur 38 in de nacht. 3 uur 36. Wat? Bij jou later. Je loopt wat? twee minuten voor. Nee, het is op tijd, het is wereldtijd hier. Come on. Hey. Wereldtijd. We hier, we in Amsterdam, het centrum van de wereld. Oh ja, daar is het twee minuten later. Ja. Oké. Okay. Hey, nou, mag ze veel zijn. Punt schat. toen gaan we niet zo grappig, Eukes. Eh, het wat is 3 uur uh, 39 inmiddels ja, op jouw dan? klok. Nou, Oké, okay. ja. Punt. Ja. Wat is de topic, de topic van jouw leven? Hè? Wat? Hè? Hè? Oh, dit moment. Ja. Wat is de topic van je leven? Kun je zal ik gewoon doorpraten of wil jij een beetje al antwoorden Wat zeggen? bedoel je met topic van mijn leven? Het moment, het, het aloha-moment van je leven heb je al lang niet meer gehoord. Het aloha-moment. Het rekaal-aloha. Het seconde, de moment. Het moment genieten. Oh. Elke seconde van je leven. Laat ja. even verder praten, want anders ga jij ertussen en dan ben ik heel, heel draadkrijger. Ja, dan weet je, je niet meer je niet wat je ontsteren. wou zeggen, terwijl er zit zo'n duidelijke lijn in nu. Er zit ja. een hele duidelijke lijn. Ik ben schrijver ja. vandaag op de... Uitwisseling uh, van de seizoenen, 21 juni, 21 mei. Of 21 uh, september, 21 december, 21 uh, maart. Wat gebeurt er dan? Verandering van seizoenen, vier keer per jaar. Ja. ja. En wat gebeurt er dan meer op die vier keer per jaar? Vier keer per jaar. Ik heb je zo vaak over het gebeld en gezeurd aan je hoofd. denk, ik, man, houd ik in je bek erover. Wat er vier keer per jaar gebeurt? Ja, ja verschijnt. Krant. Elke krant? Oh. Die heb ik in wat? Oh. Dat link aan je Twitter-account. Wij zijn vrienden met elkaar met Twitter-account. Ja. Weet je, ik weet alles van jou. Ja. Astrid is lief. Ja. Wie, wie ben ik? Weet je toch? Of ik uit, uit mijn hoofd weet wat, hoe ja. jouw Twitter-account heet. Nee, dat ja. weet ik niet. Haar. Ik weet het van jou wel. Maar mag ik dat? dat is uh, bekend onbekend. Ja. Ik, weet, ik zal me even voorstellen dan. Ik ben Art IC. Art IC. Oh ja. Maar, oké, okay, maar haar, haar luister, ja. haar, lieve, haar, lieve haar, lieve haar, ja, ja. want je hebt 13,5 minuten moeten wachten, maar als je zo verschrikkelijk veel wil vertellen, dan moeten die mensen die na jou komen, die moeten 37,5 minuten wachten. Ja. Dat is waar, dat is waar. Maar en het draait raad, om wil vragen ik point, en antwoorden. Dan wil ik to the point komen. Nu. Ja, come to the point, Har. De, mensen kunnen de krant lezen, 3000 stuks uh, in, uh, gratis wordt verspreid. En je kan denken, ik krijg die krant nooit, ik snap er niks van. Hij is nu digitaal, nu. De eerste keer in het zomernummer is digitaal. Ja. In de hele wereld gaat hij over. Ja. Uh, promotie, promotie. Maar promote dan even goed, Har. Waar vinden we die krant van jou? Nou, op twee manieren, drie manieren. Oh. Via Facebook. Ja. Je googelt. Als je, als je computer hebt, is het zo simpel. Gewoon googelen. Zolmaat. Z-O-O-L. Oh, ja. Maat. Ja. Zolmaat is afgeleid van soulmate. Ja. Denk je, vergevonden? Nee, niet, niet. Nou, Zolmaat. Ja. Zolmaat 43, 44, 45. Daar is vanaf. Die ja. nummers moet je weglaten. De Zoolmaat, ik ga bijna je, ophangen nu, haar. Nou, lekker dan. Ja, vragen en antwoorden. Niet, niet ja, één nee, grote reclamespot er, er voor ik, je blad. Ik wil nu antwoorden geven. Kom. Ik, dit was een klein stukje pen, dat geef ik ook toe. Ja. Ja, punt, stop ik mee. Ik geef nu vier. Hoeveel antwoorden wil je horen? Over de vijf miljoen, uh, over de zonnevlekken wil je iets horen. Over de vijf miljard, uh, wanneer is uh, die tijd dat de zon gaat uitdoven? Daar weet ik precies het antwoord voor voor je. Ja. Wat wil je nog meer weten? Je jaar 2012 met zonnevlekken, wat die man net zei. Ja. Ik heb al antwoorden hier klaar. Nou, kom maar door met je zonnevlekken. Zonnevlekken, wil je dat nu horen? Oké, okay, komt die. Ja. Zonnevlekken. Yeah. Zonnevlekken ontstaan op, uh, op, de, op, de, op de zon. Denk ik, ja, er is nooit een zonneweerbericht. Dat denken mensen alweer in zonder reclame bij de ster. En nu is het zonneweerbericht. Allemaal reclame, een narigheid, een ellende. Het echte zonnennieuws, zonne het zonnennieuws van die grote jongen komt, hè, die op zoveel kilometer lichtsnelheid van onze aard aarde vandaan staat. Astrologie, ja. je kent alles van astrologie. Ik heb gestudeerd, ik heb de astrologie. Ja, nou, hallo, wil je een antwoord of niet? Ja, precies. Ah, dan ben je moe ook. Zonnevlekken. Zonnevlekken. Uh, Zonnevlekken, die blijven, die, blijven, die blijven er gewoon. Dat zijn gewoon, uh, die, je moet de zon zien als een groot, als een groot kernreactor. Een kernfusie. He? Er zijn constant, constant zijn er explosies vanaf de zon. En die erupties, die krijgen wij als zonnestralen naar de wereld toe. Elke zonnestraal die op jouw gezicht en mijn gezicht komt, kan... Zeg maar van die zonnevlekken op, jou, op jouw hoofd geven. De een wordt daar ziek van. Je gaat, die gaat Gatsi, eh, dat Ik voelde me nou een beetje raar. Je kan kanker krijgen van de zon, even het pad gezet. Je kan ook gewoon uh, huidkanker krijgen. Wat, wat je ook eens woord, nee. Dat is ook een woord tegenwoordig zo. Dat door de intensiteit van de zonnestralen. Hallo. De zon is ja. Het kan positief, het kan negatief zijn. Ik ga van het positief uit. Ik ben heel ja. erg optimistisch. Ja. Als vader uh, alleen voor mijn zoon 22: Dat hij me alle levensvragen vraagt. En ik geef een antwoord. En ik zeg, je moet ook zelf antwoord geven. Mijn zoon komt erop met een antwoord. Wil je dat horen misschien? Of wat mijn zoon? Nou. Ik heb één vraag die ik wil stellen in de uitzending. Nou, doe, de je, doe je vraag maar. Vraag. Uh, iedereen zegt iets van... Uh, ik, je kan praten als Brugman. hè? Dat hoor ja. je al veel in de uitzending. Hè? Ja. Ik, weet jij wie Brugman was? Nee. Ik wel. Wie dan? Ik weet het niet meer zo goed. De nee. luisteraars moet ook wat te doen hebben. Ja. Wie was meneer Brugman? Je kan praten als Brugman. Har uit Amsterdam. Dankjewel, je Har. Kom je er niet uit, dan kun je bij mij alsnog... Voor, ik weet het wel maar ik wil het publiek... Maar je zeggen. denkt, ik stel even een vraag waar ik het antwoord al op weet. Maar zo ja, werkt nee, het ik niet. Worden. Ik ga je een andere keer nog even het format van het programma uitleggen. Ja, nogmaals. Je spreekt hier met een 100 jaar na, na, na of, uh, Vriesheid van Gogh geboren in 1953. Uh, Vriesheid van Gogh is in 1853 geboren. Ik ben 100 jaar later... Haar. Ach, hij valt weg. Wat een geluk, bij een ongeluk. Dan, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hi. Um, ik heb uh, volgens mij nou, in elk geval drie antwoorden, of in elk geval wat ik denk dat de antwoorden zijn. Ja. Uh, nou, ten eerste dat uh, lingerieverhaal. verhaal. Ja. Ja, volgens mij is het, uh, ten eerste uh, is het gewoon cultureel bepaald dat wij dat mooi vinden bij vrouwen en ja, dus niet bij mannen. Mm -hmm. bedoel, als je ook kijkt naar, nou ja, weet je, andere culturen, ja, daar vragen ze weer hele andere dingen die wij misschien grappig vinden. En dan de reden dat bijvoorbeeld vrouwen weer wel in pakt dat dan niet grappig is, dat is volgens mij vooral uh, ja, terug te brengen tot het feminisme, waarin vrouwen die rechten uh, ja, gingen opeisen en zich dus ook als mannen gingen kleden. Waardoor ze vervolgens. Uh, nou ja, dat eigenlijk uh, geïntegreerd werd in ons bodembeeld... waardoor ja, nu een vrouw in pad niet grappig is... en dat uh, 500 jaar geleden misschien wel. Ja. Nou, logisch. <laughs> ja, nee, dat, dat denk ik het ook zo. Ja. Um, dan had ik nog een antwoord op dat verhaal over hoe dat zat... met uh, Trik, maar scheepsrecht. Ja. is zegt. Voor mij iemand anders, maar ja, toen zat ik dus aan de lijn... dus dat heb ik niet helemaal gehoord. Een totaal ander antwoord. Maar ik dacht dat dat dus te maken had met het, het, uh, gewoon de rechtspraak zelf. Uh, dus dat dus het slaat op de schepenen. dat het vroeger was het zo dat als je een eet moest afleggen... dan moest je dat op een bepaalde vloeiende manier doen. Want anders dacht je van ja, dan ja, had je dus de mogelijkheid... om het op de een of andere manier zo te doen dat je nou ja, dus de eet niet goed aflegde. En dan had je dus drie kansen om het te doen. En als je dat dan de derde keer nog niet goed had gedaan... dan uh, was die eet niet geldig, dus dan werd dat niet meegenomen bij de rechtspraak. Oh ja. Nou, ja, dat zou kunnen. Um, ja, nou, dat heb ik ooit begrepen. Ik weet niet, ja. uh, nou, zo is het in elk geval blijven hangen. Uh, heb je nog dat uh, verhaal van die zonnefletten? Ja. Um, volgens mij, ik weet niet uh, precies hoe het is, maar is de theorie, want was dan hoe erg zou dat allemaal zijn? Volgens mij is er... Ja, het is in ieder geval een theorie, dat heet de electromagnetic pulses. Ja. En dat uh, komt er dus op neer dat op een bepaalde manier er dan ja, een soort uh, magnetische ja, kortsluiting ontstaat. En uh, nou ja, in het allerergste geval, zeg maar de doemdenkers, die uh, zegt dus inderdaad dat als dat zou gebeuren, dat dan dus in één keer ja, alle elektriciteit en bedrading ja, uitvalt en ook niet meer te repareren is, dat er een gigantische kortsluiting ontstaat. Ja, en als dat dus gebeurt, ja, dan heb je wel uh, een groot probleem. Want dan ja, valt dus uh, ja, inderdaad onze hele infrastructuur in één keer weg. En uh, ja, er dus uh, zijn ook allerlei theorieën. Daar ken ik het dan toevallig van dat het dus ook bij militairen uh, ja, in, uh, ja, in het leger en zo gebruikt wordt... om dus een uh, ja, wapen te creëren waarbij een, ja, een atoomboom uh, eigenlijk in het niets valt. Oh, het wordt wel steeds uh, vrolijkere interpretaties van de zonnevlekken. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Maar dit, uh, nogmaals, het zijn wel uh, doemdenkers. Ik heb ooit daar een nou ja, beetje, ik vond het zelf en ik moet daar ook niet zo heel veel van hebben... maar lezingen over gehoord van iemand die daar dus helemaal in zat... en nou ja, dus inderdaad dacht dat er redelijke kans is... dat we uh, yeah, over een uh, binnen als opzienende tijd... gewoon uh, een ontzettend probleem hebben. Ja. Maar, uh, nou ja... Laten we maar hopen dat het niet zo is, want uh, nou, zeker als dat door de zon gebeurt... Ja, dan kunnen we er ook verder niet zoveel aan doen. Dus, uh, ja. Nee, en het is, er kan ook een, uh, een vulkaanuitbarsting komen of een, uh, een aardbeving of weet ik veel wat. Nou, nee, precies. Dat valt een is beetje in de categorie, we kunnen het niet voorspellen. Maar ja, het is wel. ik vond het wel interessant voor, uh, om te horen van Rob... dat er uh, uh, na elf jaar van die toename van die zonnevlekken... op een gegeven moment een, altijd een uitbarsting moet komen. Um, ja, daar weet ik dan weer niks over, maar ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar ja, als het dus elke elf jaar is, dan ja, is het in elk geval uh, nog nooit zo erg geweest dat in één keer alles wegviel. En ik weet dus dat uh, ja, er in elk geval, uh, zeker ook in de Koude Oorlog en zo, wel mee geëxperimenteerd is. Maar uh, in elk geval dus blijkbaar niet uh, effectief genoeg. En dat er dus inderdaad mensen bang zijn dat uh, bijvoorbeeld Iran daar nu ontzettend mee bezig zou zijn... Ja, dat, dat is inderdaad niet heel erg geruststellend. Uh, nee. Nee. Nou ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, als er nog mensen willen bellen over de zonnevlekken 0800 1121. Dank je wel dan. Oké, okay, tot ziens. Doeg. Kom, dank je wel voor de zon. Now. Maar voor de zon en al het tafereel, dank je wel Dankjewel voor de zon. Dankjewel voor de zon. Van Skik was dat 0800 1121 over zonnevlekken en het doven van de zon... over drie keer is scheepsrecht, over kleurenlichttherapie of praten als brugman. Of als je een nieuwe vraag hebt, 0800 1121. Pieter? Ja, goedemorgen. <coughs> ah, Hallo. Uh, ik rijd zelf uh, levensmiddelen met een tankauto... Ja. En de moslimwereld heeft namelijk halal. En de Joodse wereld heeft kozen. Ja. Wat is nou het verschil tussen die twee? Oh, ja, er zijn natuurlijk allemaal regels aan, uh, aan ja, verbonden. Maar als je, als je dus uh, ziet over het slachten en zo... dan doen ze dat allebei onverdoofd. Ja. En uh, ja... Het is uh, in feite komt het op hetzelfde neer, volgens mij. Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet wat precies de regels zijn die daaromtrent uh, uh, gelden. Want ze, ze zijn altijd wel in strijd met elkaar. Maar in feite, als je dat goed gaat bekijken, dan. Uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik denk, ik zal die vraag eens een keer voorleggen aan ja, je. Misschien nou. dat er iemand wat uh, openbaar over kan maken of zo. Ja. He? Maar jij rijdt met levensmiddelen? Ja. En kom je het dan wel eens tegen dat je rekening moet houden met bepaalde dingen? Ja, tuurlijk. We, wij rijden steriel en we rijden kosher en, en dat soort dingen. En dan wordt het op een speciale manier gereinigd. Ja. En dan mag je bijvoorbeeld uh, een paar vrachten daarvoor... mag je geen dierlijke producten erin hebben gehad in je tank... voor kosher, voor de Joodse mensen... Hm. Dus, en uh, ja, dat soort dingen. Er wordt er speciaal, uh, speciaal gespoeld, zeggen wij, op ons, uh, onze manier. Eh, want dan wordt echt met drinkwater worden de tankwagens gespoeld oh. omdat het met levensmiddelen gaat. Wat een toestand. Ja. Het is nog hard werken. Eh, nou, nee, hoor, want dat wordt allemaal gedaan. <laughs> ja. Voor jou, dan niet, ja. De tijd van 5 minuten doen, 45 minuten doen ze de binnenkant en de buitenkant van de vrachtwagen. Ja, je wordt er handig in natuurlijk, hè? Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Ik vind het een maar... mooie vraag, wat het verschil ja. is tussen halal en koosje. Ja, en dan wil je ook misschien nog rijden wat ik rijd? Is het raad wat die rijtijd? Ja, ik moet eerlijk zeggen, het gaat me de laatste tijd zo slecht af. Ja. Maar laten we het, laten we het proberen. Ik moet ja. even concentreren dan. Ik moet me even focussen op jouw vrachtwagen. Want is die vol nu? Wat zegt u? Is de vrachtwagen nu vol? Ja. Oké. Okay. Um, en wat erin zit... Ja, je rijdt levensmiddelen. Ja. Dus het zijn levensmiddelen. Ja. En zijn het allemaal verschillende of is het één soort? Nee, elke keer kan het een andere vracht zijn. Ja, maar alles wat er nu in zit is wel hetzelfde. Je hebt niet en afwasmiddel en... Um, en... Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Altijd, altijd iets wat door het mondje naar binnen gaat. Oh, oké. Okay. Koekjes? Nee, dat kan niet, want dat is niet in een tankwaal. Dat is niet vloeibaar. Oh ja. Melk? Nee. Uh, Ranja? Nee, het is iets waar vrouwen gek op is. Chocola? Ja, 100%. Zei je dat vorige keer niet ook? Nee. nee. <laughs> maar, maar rij je dan met chocolademelk of rij je met chocola? Echt chocola. Jij rijdt met een hele de vloeibare, een tank vloeibare chocola? Ja, 25 ton. Maar waar gaat dat naartoe dan? Nou, de ene fabriek die maakt het. En dan gaat het naar een uh, fabriek die maakt bijvoorbeeld uh, praliné. Echt waar? Chocola. Ja. En, het, ja. Dat, en, en van waar moet je dan naar waar? Nou, dat kenwezen van, uh, van Zwitserland uh, naar België toe. Oh, dan kenwezen... ga je met Zwitserse vloeibare chocola naar ja. Belgische voor de Belgische bonbons. Ja, ook. Oh. En uh, dan willen alle vrouwen meerijden. Ja, probeer er wel eens een vrouw aan je vrachtwagen te likken. Ja Ja, zegt hij. ja Ik kan het me uh, voorstellen ja. Het is, het is het wordt, Tussen de 40 en de 50 graden Wordt het doorgereden oh. En dan gieten ze het in blokken en al die dingen meer Want dat heeft namelijk ook met de belasting te maken um, Wacht Want, even ja. als, als, als namelijk uh, De chocola over de grens Heen gaat en het is al kant en klaar En verpakt dan zitten ze dus in een hogere belastinggroep. Als dat oh. chocola klaar is en vloeibaar naar het volgende, volgende land toegebracht wordt. Oh. Maar, maar want, want, want weet je, als, als ik bijvoorbeeld een cake bak. Ja. dan is het lekkerste is altijd even de schaal uitlikken. Ja. Maar wat gebeurt er nou als de tankwagen met chocola helemaal leeg is? Nou, dan gaat het uh, naar een reinigingsstation. En die hebben je uh, over de hele wereld zitten. Maar kan, en, hij kan nooit helemaal leeg in één keer. Nee, er blijft nee. altijd wat achter. Ja, nou, en, die, en dat wordt weggespoeld. Oh. En dat wordt dan weer opgevangen. En dat gaat, of het wordt verbrand. Oh. En, of, het, uh, of het gaat naar de varkens toe. Want dan uh, slaat zo'n reinigingsstation wat op. De afvalproducten die ze daar uitspoelen En dat filteren ze weer. En dan, uh, dan wordt het, uh, gaat niet het riool in. En dan oh. eten de chocolademodder. Ja. Vans. Oh. Er zit een soort pap. Hoort dat? Goh. Dus ja. Nou, wat een leerzame het gebeurt, nacht weer. Het gebeurt, het gebeurt wel eens dat er 200 kilo weggespoeld wordt. Oh. <laughs> 200 kilo chocola. Ja, omwegens de hygiëne. Hè? Oh. Want je, je mag de tank niet uitschapen. Nee. Want anders breng je bacteriën erin. Ja. Dat is jammer. Ja. Dat is een gemiste kans. Nou, ja. dankjewel voor de informatie en voor raad wat hij rijdt. Oké, Tot de volgende keer. doei. Ruud? Hallo, hey, als eerste ik kom volgende week even een chocoladetaart bij je eten. Oh. <laughs> maar ik reageer op wat allemaal. Moet ik hem bakken, bakken zeker? Wat zeg je? Moet ik hem zeker bakken? Ja, wat dacht je dan dat ik dat zou doe? Ja. <laughs> Jij ja, zit dat helemaal te vertellen en zo. Ik denk, er komt chocoladetaart bij je. Lekker. Even. Ja, maar dan moet ik eerst even de vrachtwagen van Pieter uitschrapen. Ja, maar dat moet jij doen, hè? Ja, dat, precies. <laughs> maar dan dan mag even, je niet in zo, hè? moet ik nog even regelen, ja. Goed, ja. en verder? Ey, ik uh, reageer op de drie maal in scheepsrecht. Ja. ja nou, je Antwort. bent de derde. Wat zeg je? Je bent de derde die reageert, dus is scheepsrecht. Ja, maar uh, ik denk, uh, ja... Ik, uh, je hebt Aan boord van een schip heb je drie klassen. Je hebt de onderofficieren, de officieren en de kapitein. Ja. Ja, als het bij de onderofficieren blijft. Ja. ja. Uh, nou, ja. die komt er niet uit. Dan gaat het naar... Ja. ja. En dan hebben er drie hebben er een oordeel over gegeven. Ja. En de kapitein is de hoogste. Dus de derde, die geeft het recht. Uh, de kapitein, dat moet je zien als uh, meneer Balken hier in uh, Nederland, zeg maar. Oh. Op nou, dat, die heeft niet zoveel meer te vinden in de chocoladebrokkelen. Nee, die hebt niet Nee, dat is. Uh, maar, nee, mijn verhuur is het ook niet, maar dat is een andere zaak. Ja. Maar zo gaat het. Uh, daarom zeggen ze man het scheepsrecht. Je hebt de onderofficieren, je hebt ja. de officieren ja. en je hebt de kapitein. De kapitein is de hoogte. Ja, en die beslist. En daarom zeggen ze als het bij de kapitein uitkomt, dan is het. Uh, dan is het drie, drie keer besproken en dan is het scheepsrecht. Ja, juist. Het klinkt ook logisch, maar ik heb nu drie volstrekt verschillende verklaringen van de uitdrukking drie maal is scheepsrecht gehoord. Ja, maar uh, ik kom uit de scheepvaart, dus ja, uh, ja. Slow, jij gelooft <laughs> wat je wil. Ja, nee, ik, vind, ik vind, je bent de derde die met de verklaring belt en drie maal is? Drie maal is scheepsrecht. Dus in deze ben jij de kapitein. Uh, uh, ik weet het niet, dat zeg jij, Dat ja. zijn jouw woorden. Kijk, als je een onderofficier bent, dan zijn we er ja. nog niet, hè? Een on nee, een onderofficier die geeft iets en die zegt iets tegen de matroos aan boord van dit ja. en dat en dat, ja. En gaan ze er niet mee akkoord, dan gaan ze naar de officier toe. Ja. En uh, is de officier het er ook niet mee eens, dan ja. uh, de kapitein is het hoogste, die, uh, die heeft alles te zeggen. Ja, en heb je het drie keer besproken. Juist. Het is het scheepsrecht. Is het scheidsrecht en de kassier ja. die is de rechter? In deze. Juist. Dankjewel. Oké. Okay. Goedenacht. Jo. Hoi. 0800 1121 voor vragen en voor antwoorden.